8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal de nieuwjaarstoespraak van president Poetin. Hij gaat terrorisme keihard aanpakken. En de viering van Oud en Nieuw, onder andere met een reportage uit de Alkmaar. En over de viering hoort u nu ook al in het NOS journaal. Hier is Kees Groot. Ja, op verschillende plaatsen is de brandweer vannacht aangevallen bij het blussen. Daarbij is een aantal raddraaiers aangehouden. In Gouda werd de mobiele eenheid ingezet... toen een groep mensen de brandweer met glas en stenen bekogelde. Dat gebeurde bij het blussen van een brand... in het clubhuis van een tafeltennisvereniging. Ook in Schiedam werd de brandweer bekogeld en voerde de ME een charge uit. Er was buiten op straat een brand... en de brandweer uh, was bezig met bluswerkzaamheden... toen zij werden bekogeld met vuurwerk... En om de veiligheid van die brandweermensen te garanderen is de ME daarin gezet. En hebben één persoon aangehouden om de brandweer de ruimte te geven om hun werk uit te voeren. Verder meldt de politie dat in de regio Rotterdam opvallend veel mensen ernstig gewond raakten. Net als vorig jaar zijn er bij het meldpunt vuurwerk overlast... tienduizenden klachten binnengekomen. De teller stond vanochtend vroeg op bijna 75.000. Het meldpunt trok de afgelopen weken veel aandacht... en dat is volgens initiatiefnemer Arno Bonten niet zo vreemd.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 Een supermarkt in het dorp wordt steeds meer een luxe. De afgelopen tien jaar hebben zeker 500 kleine supermarkten hun deuren moeten sluiten. Ze kunnen de concurrentie met grotere winkels vaak niet aan. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie voor zelfstandige supermarkthouders. Van de 1900 kleine supermarkten in 2003 zijn er nu nog zo'n 1400 over. En zeker 140 dorpen zijn de afgelopen jaren hun enige supermarkt kwijtgeraakt. In sommige dorpen wordt de winkel opengehouden door vrijwilligers. De Russische president Poetin heeft onverwacht een bezoek gebracht aan Volgograd. Die stad, zo'n duizend kilometer ten zuiden van Moskou... werd zondag en maandag getroffen door terreuraanslagen... waarbij in totaal 34 mensen omkwamen. Ruim 70 mensen raakten gewond. Poetin zei bij aankomst in Volgograd... dat hij met de plaatselijke autoriteiten wil overleggen... over de bestrijding van terreur. De president benadrukte dat er geen enkele rechtvaardigheid bestaat voor de aanslagen. In zijn nieuwjaarstoespraak zei Poetin dat het gevecht tegen terrorisme doorgaat tot de vernietiging compleet is. Schrijver, liedjesschrijver en journalist Herman Pieter de Boer is vannacht in Eindhoven overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek.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 Dank Straks meer informatie over het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn. Een andere cultuur leren kennen.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 Straks hoort u meer over de nieuwe regelgeving. Het LOS Radio 1 Journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Op meerdere plekken in het land is de jaarwisseling rumoerig verlopen. Zo werd onder meer in Rotterdam de brandweer gehinderd bij het blussen van een brand. Ze werden door omstanders belaagd met vuurwerk. Ook in Gouda en Schiedam werden brandweerlieden bekogeld met stenen en glas. In Alkmaar waren preventief veel man op de been. Normaal is er een bezetting van tien politieagenten. Afgelopen nacht waren dat er zestig, met ook nog eens de mobiele eenheid achter de hand.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 nou, zoeken we in ieder geval een plek waar het uh, wat minder het geval kan zijn. Namens de naamstaande zullen we uh. het maar 2014. En wij mensen allerlei gezond, veilig en gelukkig. hier ja. We zijn even uitgestapt, want hier een brand op straat. Dat is het ergste wat we tot nog toe hebben meegemaakt. Dit is hinderlijk hier, hè? Dit is wel hinderlijk. En uh, ze blijven er steeds meer spullen opgooien. En wat hier toch nog best uh, druk verkeer is, uh, werd er net al bijna eentje voor ze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 Nou, goed begin van 2014. Nou, dat, uh, dat is het zeker. Daar zijn we blij mee. Een verslag van Jeroen de Jager. Het is 10 minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederlanders zouden massaal veranderen van zorgverzekering. Veel mensen zouden een goedkopere, selectieve polis kiezen... waarmee je maar in een beperkt aantal ziekenhuizen terecht kan. Velen zouden hun aanvullende verzekering opzeggen en eigen risico verhogen. Dat was het beeld dat allerlei vergelijkingssites de laatste maanden schetsten. Hoe is het in de praktijk uitgepakt bij de grote zorgverzekeraars? Gaan we over praten met Christine Rompa van Achmea Zorg... met 5 miljoen verzekerden, de grootste zorgverzekeraar. Van Rompa, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebben uw klanten het gedaan? Zijn ze er allemaal nog? Uh, nou de echte balans moeten we de komende week uh, opmaken. Het was de afgelopen dagen wel echt enorm druk. Dus dat vergt nog even wat uh, uh, extra werk de komende week. Maar het lijkt lager uit te komen dan uh, vorig jaar. Waar was het dan druk mee? Met afmelders of met aanmelders? Bij allebei. Elke verzekeraar heeft aanmelders, elke verzekeraar heeft uh, afmelders. Maar het lijkt erop dat het switchpercentage toch iets lager wordt uh, dan vorig jaar. Dus iets minder mensen overgestapt zijn. En wat was het percentage vorig jaar? Vorig jaar was het ruim 7. En nu, kijk, het zijn schattingen, maar we denken dat het rond 5,5 uh, procent komt. Er zijn nog steeds een miljoen mensen, dus dat is veel. Maar iets minder dan voorspeld. Zijn er opvallende verschuivingen? Passen mensen hun verzekering aan? Uh, nog steeds. Ook de afgelopen jaren wel. Hoor, wordt er wordt kritisch gekeken naar uh, wat zit er in mijn aanvullende verzekering. Heb ik het nodig? Maar we zien zowel omlaag als ook mensen die een hogere aanvullende verzekering uh, afsluiten. Dus het is niet massaal opgezegd. En ook met het eigen risico zien we dat. Uh, vorig jaar waren er inderdaad... Heel veel mensen hun eigen risico omhoog zetten. Maar we zien dit jaar toch ook weer mensen die hem terugzetten. Nieuw is de Selectief Polis, de basisverzekering met beperkte keuze van ziekenhuizen en andere zorgverleners. Ja. Is die massaal afgesloten? Nou, die zit traditioneel op uh, uh, het kleinste marktaandeel. Het is niet voor iedereen de meest interessante Polis. Dus massaal zou ik niet zeggen. Ik ik denk dat die gaat uitkomen op een procentje of zes. Want voor wie is dat interessant? Nou, het kan voor iedereen interessant zijn, uiteraard. Het zijn mensen die uh, beseffen dat uh, als ze naar bijvoorbeeld een ziekenhuis uh, moeten, dat ze een beperktere keuze hebben. Als daarna blijkt dat ze uh, voor een speciale behandeling toch naar een ander ziekenhuis moeten, kan dat. Maar mensen hebben in eerste instantie een beperkte keuze. Ja, maar wacht even, ze kunnen uiteindelijk toch wel naar een ander ziekenhuis? Of bedoelt u dat ze dat dan gewoon zelf betalen? Nee, als ik kijk bij ons, bij Zilverkruis, Kruis, hebben we ook een selectief polis. En dan hebben de mensen de keuze uit 33 ziekenhuizen en 150 zelfstandige klinieken. Maar op het moment dat ze bij de specialist komen... En meestal weet je vooraf nog niet wat je hebt... je komt bij de specialist en de specialist zegt... ja, u heeft echt een uh, zeer complexe behandeling nodig die kan het beste in een ander ziekenhuis plaatsvinden... zit gespecialiseerde artsen. Dan stuurt ziekenhuis A je door naar ziekenhuis B. En dat is geen probleem. Mevrouw ja. Rompu, het beeld dat u schetst... is toch wat anders dan dat de vergelijkingssites ons hebben doen laten geloven... dat er zwaar wordt gewisseld en geswitcht. Hoe verklaart u dat verschil? Ik denk dat dat voor een deels verklaarbaar is... Uh, door het feit dat als we kijken van 2009 naar nu toe... is het eigenlijk elk jaar gestegen... Aan de andere kant kan het ook misschien een beetje een wens zijn. Vergelijkingssites hebben natuurlijk wel baat bij mensen die uh, overstappen. Die shoppen. Ja, in, in eerste typ, instantie. Uh, dat is natuurlijk ook zo. Maar de afgelopen jaren is het elk jaar ook wel gestegen. Maar het lijkt erop dat het nu toch iets minder is geweest. En vindt u nou dat er bij zulke kleine percentages zoveel reclame moet worden gemaakt? Nou, daar kunnen we het nog eens over hebben. Als ik kijk naar ons eigen concern, euh, dan is het ook zo dat we dat beperkt hebben tot uh, twee merken. Uh, en een aantal merken hebben inderdaad voor gekozen geen tv-reclames uh, uh, te doen. Daar moet je ook echt kijken uh, welk merk zet je in de etalage en welk niet. Oké, okay, dank u wel, Christine Rompa van Achmea Zorg. Graag gedaan. Voor jongeren onder de 18 ging vannacht om 12 uur de tap dicht. Vanwege de nieuwe drank- en horecawet geen alcohol meer voor onder de 18. En dat terwijl het oud en nieuw feest in volle gang was. Pas anders was in Den Bosch om te kijken hoe ze dat daar oplossen. Oké okay, mensen, het is nog geen 12 uur. Maar omdat niet iedereen 18 is, doen we ons plus mensen.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 Een beetje klets. Maar die pret is van korte duur, want om 12 uur, klokslag 12 uur, van oud opnieuw dus, is er een nieuwe regel van kracht. Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol meer bestellen in de kroeg. En dat is voor sommigen een flinke tegenvaller. Hoe ja, oud ben je, dus vraag 17 nu. Ja, 17. Ja. ja. Dus voor jou is het. Uh, een jaartje wachten, ja. Het feest, het feest is vanavond wat bedrijfjes ja. lang voor jou voorbij. <laughs> Inderdaad. Ja. Heb je nu extra hard je best gedaan om dronken te worden voor 12 uur? Mag ik eerlijk zijn? Ja. Dan heb ik inderdaad mijn, mijn best gedaan om dronken te worden. Het is ook aardig gelukt, hè? <laughs> inderdaad, inderdaad. Jorieke Vogel en Luc Vernoy.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 ja, het is heel sneu eigenlijk, maar aan de andere kant misschien ook wel een goed initiatief. Ja, wat, wat, wat vinden jullie van die maatregel? Uh, op zich is het heel goed. Natuurlijk, alcohol brengt schade aan je, aan je gezondheid. Uh, dat, dat is ook gewoon bewezen. Alleen de overgangsregel, uh, mensen drinken nu ook al. Dus het probleem los je op dit moment niet op, dat verplaats je. Mensen gaan thuis drinken, op straat, cetera. Dus het probleem verhelp je nou niet, je verplaatst het. En op dit moment is er meer toezicht in een kroeg dan op straat. En daarin hadden ze beter een overgangsregel kunnen inschakelen. Tuurlijk het is het slecht, maar op dit moment los je het niet op. De klok heeft geslagen en het grootste gedeelte van het vuurwerk is afgestoken. Het feest in het café in den bos gaat verder, maar dit keer wel aangepast. Bandjes aan de deur. Gelukkig. Ja, zien? heeft Alsjeblieft, bijna ja. Dan, kan, dan kan ik ook naar buiten. Ja, jij mee naar buiten en naar binnen. Ik kan alleen geen alcohol mee halen. Ja. Dankjewel. Ja. Wat voor nou. bandje heb je nou gekregen? Voor uh, 16 plus. 16 plus, dus dat is niet 18 plus. Nee, dat is niet 18 plus. Wat nee. betekent nu voor jou, deze avond? Niet drinken. Hoe vind je dat? <laughs> ja, kut. <laughs> ik ben 17. Ja, ik ben Verpe bijna 18. Verpest dat jouw avond een beetje, of niet? Nee joh. nee. Had je er wel een beetje rekening mee gehouden? Ja. Heb je thuis een extra borreltje genomen? Ja. <laughs> Dus je komt in ieder geval goed gemutst hier op de koer binnen. Veel plezier. Bedankt. Iets verkeersinformatie van de AWB. Erwin de Hart. Ja, er is een, een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn-Hengelo. En daarom is de weg in beide richtingen dicht tussen Deventer-Oost en Badmen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal.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 Bobby Williams hoorde viel. Acht minuten voor half negen. Er komen hoopvolle berichten over Zuid-Soedan, waar sinds een paar weken verschillende stammen slaag zijn geraakt. De strijdende partijen willen meedoen aan vredesbesprekingen, maar tegelijkertijd gaan de gevechten door. Aanhangers van de afgezette vicepresident zouden de stad Boor weer hebben veroverd op het regeringsleger. Piet van Ommer is hier te gast, landendirecteur Zuid-Soedan van de ontwikkelingsorganisatie SNV. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft de afgelopen vier maanden in de hoofdstad Juba gewoond. maar u bent vlak voor de onrust uitbrak teruggekomen. Was dat met de evacuatievlucht? Nee, ik ben net uh, daarvoor met een uh, andere evacuatievlucht uh, meegegaan naar Kampala. Want u zag het aankomen? Ja, het, was, het, zag, het kwam eraan. Ja, het kwam eraan. Hm. Ik weet ja. nog. Ik heb u gesproken toen u net weg was. Ja. Dat klonk toch een beetje overhaast. En snel niet... ergens op een vliegtuig gesproken, wat beschikbaar was. Nee, het was niet overhaast. Maar er werd geadviseerd door de ambassade om weg te gaan. Ook voor de evacuatie die de ambassade organiseerde. Maar dat voelde ook wel zo dat u ja, zei: ja, van ik ja, moet ja. weg. Ja. Ja. ja, dat voelde zo. Waarom? Omdat het heel onduidelijk was wat er in Juba ging gebeuren. Er waren toen uh, echt ook acties van uh, de ene stam tegen de ander in de stad. Het grote schieten was voorbij. Maar het was heel onduidelijk wat er ging gebeuren. Wat later ook gebleken is he, in Bor en meer naar het noorden. Waar ook uh, ja, veel gevochten is. En waar zelfs steden of hele staten ja, onder controle van de oppositie zijn op dit moment. Het was onduidelijk, maar voelde u wel iets van die spanning? Ja, dat was heel duidelijk voelbaar. Want uh, ja, er werd heel veel geschoten in Juba. Dus u bleef binnen? Ja, ja. Drie dagen binnen geweest. Hmm. Ja. Later vandaag komen onderhandelaars van beide partijen naar Ethiopië. oud vicepresident president Machar wilde macht delen met president Kier. Ziet u dat ervan komen? Is, is dit... uh, zuid sudan heeft een traditie van uh, uh, oorlog en vervolgens verzoening. Dus het is, de, de kans is groot dat het nu weer gaat gebeuren. Uh, je ziet Riek-Massar, de oppositie, zijn posities nu innemen, Staten controleren, uh, Bor, een belangrijke stad, vooral ook in de hoofden van mensen controleren, en dan macht verzamelen en dan onderhandelen. Hm, ja. ja, dit kennen we ook uit het verleden. Dan gaan ja. mensen in tentjes zitten, dan komt de een wel en dan komt de ander weer niet. En uh, gaat dat lang duren dan, voordat ze tot elkaar komen? Dat zou kunnen. Dat ligt er aan hoe het militair verloopt ook. Dus als, je, als er een balans blijft, dan ja, zou dit best lang kunnen duren. Rik ja, dit is de laatste kans. Uh, in 2015 zijn er verkiezingen, daar wil hij aan meedoen. Dus als hij nu uitgeschakeld wordt, dan is dat voorbij. Ja. Want dan kan hij daar ook niet meer aan meedoen? Nou ja, dan is, dan, dan is zijn naam zo beschadigd dan... Denk ik dat hij niet zoveel kansen maakt. Ja. Past dit nou bij het land, want um, ja, mm -hmm. het, was het land was toch, nou ja, niet meer in feeststemming natuurlijk, maar de euforie naar de onafhankelijkheid ja. was wel ja. erg groot. Ja. Nou ja, de, de tribale verschillen en de tribale twisten, die zijn wel van alle tijden in Zuid-Suriname. Die waren daarmee niet weg. Ja. Met die waren daarmee niet weg. Mm -hmm. En politiek is er natuurlijk, is, dat kan politiek nog niet geaccommodeerd worden. Dus één partij waar iedereen in zit, uh, de stammen. Verschillen lopen door alle geledingen van het leger, van, het, van de overheid heen. Kier is in staat geweest om dat lang in balans te houden. En dat is denk ik nu in de aanloop naar de verkiezingen in 2015, dat is eigenlijk misgegaan. Het klinkt wel als een soort van gunstig dat, dat die stammen overal doorheen lopen... en dat er niet echt partijen recht tegenover elkaar staan. Nou ja, dat was zo, dat was zo, inderdaad. Ook in het leger, de top van het leger was Noer, was bijvoorbeeld uh, niet uh, Dinka. He. Kier is een, een Dinka. Een, uh, dus de oppositie zat in alle geledingen. En dat is ook waarom, of de oppositie, de andere stammen, sorry. En dat is waarom het rustig bleef. En die, die balans lijkt verstoord te zijn. Als ja. in het Soedan. en Zuid-Soedan draait om olie. Speelt dat ook hier in dit conflict? Ja, het speelt wel weer een rol. Uh, de noordelijke staten waar de olie uh, uh, gevonden wordt... die zijn grotendeels nu in handen van de oppositie. En er gaan weer geruchten dat uh, de oppositie met Noord-Soedan... noem ik het maar even onderhandelt. omdat Noord-Soedan ook helemaal afhankelijk is van die olie. Want die worden door een pijpleiding in Noord-Soedan vervoerd. En daar, dat is eigenlijk nog de enige inkomstenbron van de Noord-Soedanese... Uh, overheid. En dat maakt het zo ingewikkeld, want ook daar wordt dan weer... Riek Machar heeft gezegd, ik zorg dat die olie gewoon blijft stromen en ik krijg het geld van de Noord-Soedanese wel zelf. Bijvoorbeeld, heeft hij geroepen. Nou, dat is bij de vraag of dat gebeurt, maar dat is dus heel belangrijk. Het is de enige inkomstenbron van zuid -Slaan. Ja. En wanneer gaat u terug? Dat weet ik nog niet. Ik sta gepland op 12 januari, dat was uh, voorzien. Op dit moment proberen er alleen nog mensen weg te komen in plaats van mensen naar terug te gaan. Dus dat is onduidelijk, we gaan vrijdag daar voor het eerst over overleggen. En wat doet u daar precies? Ik ben directeur van SNV. SNV is een organisatie die uh, technische assistentie, die mensen inzet om overheid en het maatschappelijk middenveld te ondersteunen in vooral landbouwprogramma's en in water- en sanitatieprogramma's. Die gaan op zich door natuurlijk, die programma's. Die programma's liggen nu stil. De mensen die Helemaal? daarin zitten zijn weg. Ja. ja, ja, op dit moment wel. Want die zijn niet in Juba, die zijn in andere staten. En op dit moment, maar het is ook wel een beetje het kerstreces... dat mensen twee weken weggaan. Gewoon vakantie, zoals wij in Nederland zomervakantie kennen. Maar, maar dus, dan, dan krijgt zo'n net onafhankelijk land... Uh, dat, dat toch een flinke knel van. Dat, krijg, dat gaat jaren terug in ontwikkeling. Ja. En ook wat straks de donoren doen. Die zijn ook allemaal heel aardzend geworden natuurlijk weer. Dus dit is echt een terugval wat er ook gebeurt. Dus uw als werk morgen ook, over is. Ja. Uw werk is ook een... Ja. Uh, wij kunnen wel verder, omdat wij doen alleen uh, mensen inzetten... die technische assistentie geven. Dus die kunnen op zich, als veilig is, kunnen ze weer terug. En dan moeten ze kijken wat er bijvoorbeeld van zo'n lokale overheid... nog over is weer. Want dat zijn mensen waar je mee werkt waar je band mee hebt die je opleidt... en ja, als die bijvoorbeeld weg zijn, moet je weer over beginnen. Goed. Succes daarmee. Dank u wel. Dank u wel, Piet van Ommeren. Als ondernemer bent u altijd bezig. Smiddags langs een klant, s'avonds uw administratie bijwerken. Daarom zorgen we er bij ABN AMRO voor... dat het regelen van een huurgarantie of lease... geen onderneming op zich is. Dat kan gewoon online...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 Priester en president gaan met elkaar in gesprek in Eeuwig gaat voor ogenblik. Vanmiddag om half zes bij RKK op Nederland 2. 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Foutje, bedankt. De tentoonstelling in de beurs van Berlage in Amsterdam. Dit is radio 1. Half negen, tijd voor het NOS-journaal Kees Schoot. Op verschillende plaatsen in het land is de brandweer vannacht aangevallen bij het blussen. Daarbij is een aantal raddraaiers aangehouden. In Gouda en Schiedam werd een mobiele een eenheid ingezet... toen een groep mensen de brandweer met glas en stenen bekoogden. Volgens een woordvoerder zijn er in Rotterdam opvallend veel mensen ernstig gewond geraakt.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 En ook morgen, overmorgen en in het weekend blijft het wisselvallig. En het wordt nog zachter, plaatselijk meer dan 10 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Erwin de Hart met z'n ware file. Ja, gelukkig nu, ja, Marcel trouwens. Uh, door een uh, over de kop geslagen auto is de A1 Apeldoorn-Hengelo... in beide richtingen dicht tussen Deventer Oost en Badmen. Geen file staat er. Maar de weg naar Hengelo gaat wel draaien open. Uh, voor de richting Apeldoorn kunt u er langs via de af- en oprit. Beste wensen, Erwin. Straks zult u meer over de Russische president Poetin. Hij hield een nieuwjaarstoespraak. Eerst alle maatregelen die dit jaar nieuw zijn. Regels, wetten, nieuwe geboden en nieuwe belastingen. Bert van Sloten zet de feiten op een rij. Vandaag wordt ook officieel de nieuwe wet voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het MBO van kracht. Merendeel van de opleidingen duurt voortaan nog maar drie jaar in plaats van vier jaar. Nou, dat zijn verschillende opleidingen. Uh, Mediaopleidingen bijvoorbeeld, uh, artiest, uh, dierenverzorging... zien we ook heel veel. Formeel wordt dus die wet vandaag van kracht. Maar in de praktijk starten de opleidingen pas in augustus. Doel is vooral meer vaklieden te krijgen. Vooral in de zorg en de techniek. Het gaat om bijna 600.000 leerlingen in het mbo. En vooral dat iedereen die een diploma heeft... ook kans heeft op een baan. Oftewel... Geen opleidingen meer voor de bijstand. Het is nog een idee van de vorige minister van onderwijs, Maya van Bijsterveld. En dat zijn opleidingen, laat helder zijn, die heel gedegen zijn. Alleen als je klaar bent, euh, dan zijn het of te veel op de arbeidsmarkt of ja, er is gewoon te weinig vraag naar. Opleidingen tot postbezorger, als die zouden bestaan, kunnen ook worden geschaard onder de noemer opleiding met weinig toekomstkansen. Het verhaal is bekend: we sturen minder via de post. En dus is er minder werk aan de winkel voor de postbodes. Vanaf 1 januari gaat het aantal bezorgdagen van zes naar vijf dagen per week. Dat heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar besloten om het postbedrijf tegemoet te komen. In het weekend wordt er niet veel post verstuurd... en daardoor is er op maandag over het algemeen maar weinig aanbod. En dat maakt de bezorging relatief duur. De wet is nu gewijzigd en voortaan hoeft de post ook niet meer elke dag te worden bezorgd. Maandag wordt, net als zondag, postbodevrij... Dus is wel een uitzondering voor nooddrukwerk, zoals rouwkaarten. Stap 1 is inderdaad dat je minder op minder dagen gaat bezorgen. De eerste stap is dan van 6 naar 5. En voor zover onze Europees rechtelijke afspraken toestaan... zou je ook naar 4 dagen kunnen gaan. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan minder postvestigingen... minder brievenbussen. En bijna iedereen snapt dat. Ja, toch wel jammer. Ja, ik mis het in het weekend ook. Ik vind het gewoon leuk als er post ligt. Ook al is het dan vaak niet voor mij. Hou ik er wel van om post te krijgen. Dus ik uh, zou het jammer vinden. Nou, dat zou uh, voor mij niks uitmaken. Ik zou het prima vinden. Ja, tenzij ik op danjarig ben natuurlijk. <laughs> Bij de post is er dus sprake van een ontwikkeling die niet te stuit is de moderne tijd. Maar vanaf vandaag beginnen we ook de effecten... van de bezuinigingen te merken. Zo stijgen de geldboetes, accijnsen... tarieven voor het kadaster gaan omhoog... en de subsidie voor Nederlandse scholen... in het buitenland wordt stopgezet. Het is slechts een kleine greep. Ook het Institut Nederlandais in Parijs gaat dicht. We hebben al, al reacties gehad van allerlei musea... de, de Cinémathèque Française... Uh, allerlei culturele partners hebben al gereageerd. En die zeggen ook... Die zichtbaarheid van uh, Nederland door het instituut... is veel hoger dan, uh, dan welk ander land zonder cultureel instituut dan ook. Het verzet heeft niet gebaat. Het instituut gaat gewoon dicht. Banken moeten vanaf vandaag ook een heffing betalen. Wisten ze dus al een tijdje. Formeel heet die maatregel de resolutieheffing. Het gaat om een bedrag van 1 miljard euro. Het heeft te maken met de redding in februari vorig jaar van SNS Reaal. En wie vanaf nu iets wil gaan doen in de katholieke kerk... die heeft een verklaring van goed gedrag nodig. Een VOG, beter bekend als een verklaring van goed gedrag... wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat document moet vanaf 1 januari overlegd worden... als iemand binnen de katholieke kerk in Nederland wil werken. Het geldt nog niet voor het zittend personeel. Het liefst zou de kerk van iedereen zo'n verklaring hebben. Maar dat is ondoenlijk, zeggen ze bij het Bistom Roermond. Je moet ergens beginnen. Het is een project dat gefaseerd ingevoerd gaat, uh, gaat worden. En dan is het het makkelijkste om per 1 januari te beginnen bij de nieuwkomers. Ik uh, moet ze ook niet vergissen dat wij in een bisdom als Roermond, dus de provincie Limburg, over tienduizenden vrijwilligers spreken. En die kun je niet allemaal zomaar van het ene op het andere moment zo'n verklaring laten invullen. Dat is een enorme organisatie. Er gaat dus van alles veranderen, ook op lokaal gebied. En deze wil ik u niet onthouden. In Weert wordt het ongepast gedrag van een beperkte groep hondenbezitters Aangepakt. Iedereen moet de uitwerpselen voortaan opruimen, zodat Weert weer begaanbaar wordt. Gisteren was de laatste dag dat dit in Weert kon worden gedaan. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Hey, en erin hè? Ja. Kom, komt die? Het opblazen van een hondendrog. Godver! is ook niet gelijk, hè? Maar ook dat is vanaf vandaag verboden. Want het vuurwerk mag sinds twee uur vannacht niet meer worden afgestoken. Maar ja, dat is geen maatregel die speciaal dit jaar is ingegaan. Al dus Bert van Sloten. Op onze website vindt u meer informatie over alle nieuwe maatregelen, wetten en geboden. De Russische president Poetin heeft in zijn nieuwjaarsrede hard uitgehaald naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de aanslagen van het afgelopen weekend in Volgograd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou keek en luisterde mee met Poetin die het heeft over complete vernietiging van de terroristen.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 Yeah. <laughs>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 Omlaag gaan. Je, je ziet dat mensen ook al voelen dat er, dat er verandering op til is en eh, niet ten goede. Geert Koer kwam vanuit Moskou over Rusland in 2014.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 En onze verslaggevers gaan deze dagen terug naar locaties waar ze afgelopen jaar waren. Dus ook terug naar bouwbedrijf Van Dijk. Heeft nog toekomst, had nog toekomst, heeft nog toekomst inderdaad. Jeroen Schutthijzer ging er kijken. Dat hout voor kozijnen. Dat is hout voor kozijnen inderdaad. Ja. Stijlen, dorpels. Jeroen Van Dijk van uh, bouwbedrijf Van Dijk.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 Zo, die zit vast, hè? Dat zit vast. De bouw hunkert naar betere tijden. Ook bouwbedrijf Van Dijk in Hardenberg. Bijdrage de je van Jeroen Schutijzer. En Marno Remmers gaat morgen ook nog maar eens terug naar een locatie van 2013. Hij gaat dan maar weer eens op bezoek bij Joan Verrier. En kijkt dan terug op de Zwarte Pieten discussie. Het is twaalf minuten voor negen. Verkeersinformatie van de AWB Erwin de Hart. Ja, er is uh, geen file, wel wat vertraging op de A1 Apeldoorn-Hengelo. In beide richtingen is de weg namelijk dicht. Het komt, uh, dat is uh, tussen Deventer Oost en Badmen. En dat komt omdat een, uh, een auto door de middenberm is geschoten... en op zijn kop op de andere rijbaan terecht is gekomen. Uh, richting Hengelo zal de weg uh, niet zo lang meer dicht uh, zijn. Volgens Rijkswaterstaat, Hoe lang is onbekend. Richting Apeldoorn gaat het wat langer nog duren. Uh, omrijden, dat hoeft niet, want je kan wel langs via de af- en oprit. Een supermarkt in het dorp wordt steeds meer een luxe. Afgelopen tien jaar sloten 500 kleine supermarkten. Meer dan 100 dorpen zijn inmiddels de enige supermarkt verloren. Een van die dorpen is het Zwentse Latrop met 400 inwoners. Na ruim 180 jaar sloot de buur Super, de Troefmarkt, daar gisteren definitief de deur. Precies, uh, Huisling. Uh, nee. Ja, maar ja, het is niet om. Bedankt u in ieder geval. Ja. Okay. Heeft u veel van dit soort bezoekers over de vloer gehad vandaag? Ja, we hebben veel mensen. Veel mensen met een bloemstukje. Mensen die even, mevrouw Groeneveld even de hand komen geven. Mevrouw Groeneveld is 86. Het troefmarkt recht langs de kerk in Latrop. Die Friseiland is meest leeg. De zuivelkoeling. Koeling. broodrek is leeg. We hadden brood van de warme bakker. Dat werd iedere dag gehaald.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 Waar is die nu? Deer, Deerinkamp? In Ernekamp? In De 8 kilometer afstand. Aha. Alboer dus, Marzem, dat is 7 uh, kilometer afstand. Ja. Denkt u dat er nog uh, supermarkten zoals deze kunnen voortbestaan uiteindelijk? Um, ik denk het niet. Uh, als je nu 10 jaar of 15 jaar vooruit kijkt, denk ik dat er uh, kaalslag nog veel groter wordt. Maar je ziet het ook in de grote stad: de leegstand aan winkelpanden, niet alleen de kruideniers, maar de boekhandel, de speelgoedwinkels. Internet uh, biedt heel veel voordelen, maar biedt ook voor een kleine ondernemer heel veel nadelen. Nou, laten we even positief uh, afsluiten, dat, uh, want het is tenslotte 50% korting uh, ja, vandaag. Dat is het. Ja. dat is het ook weer. Dus... Of je nou wat wilt uh, meenemen. Nou ja, dat dacht ik wel, dus ik zie hier dit bandje nog uh, staan. Ja.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 Ah, kijk. De laatste: chocolade, alstublieft. Ja, widerschap leeg. Ja, weraarschap leeg. Precies. We hebben dit jaar makkelijk met balansen. Ik bedoel, want we zijn nog een keer klaar. Je uh, ziet dat... er ook weer een voordeel in. Nou ja, het is meer met pijn uh, in het hart, maar goed, het is niet anders. Chocoladepinda's zijn ook ja, lekker. Ja. is ook wel lekker in de auto. Ja, de eigenaar van de supermarkt, nou ja, voormalig eigenaar. Dus Hans Jaapink tegen verslaggever Nick Wouters. U leest meer over dit verhaal, of sluiting van de kleine supermarkt op onze website nos.nl. Ieder jaar weer lopen mensen oogletsel op of verliezen zelfs een oog door het afsteken van vuurwerk. Gisteravond om acht uur waren er al 17 mensen met oogletsel. Oogarts de Faber van het oogziekenhuis in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn daar nog meer slachtoffers bijgekomen?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 En uh, grotendeels, uh, zover wij kunnen nagaan... is dit toch veroorzaakt door uh, gewoon legaal vuurwerk... wat uh, hetzij uh, verkeerd is aangestoken, hetzij te vroeg ontploft is. En uh, ja, uh, meer dan de helft uh, zijn dan toch omstanders. Het zijn mensen die zelf vuur, die geen vuurwerk afgestoken hebben... maar geraakt worden door uh, vuurwerkprojectielen die andere mensen afsteken. Zijn het de meneer De Faber vooral volwassenen of zitten er ook kinderen bij? Uh, het enige lichtpuntje wat ik uh, tot nog toe zie is dat er uh, uh, dit jaar minder kinderen met, uh, met ernstig uh, oogletsel zijn. Uh, hoe dat komt uh, weten we niet precies. We vermoeden de, de bril dat dat toch... misschien? Ja, de, we vermoeden dat uh, toch op de, op de basisscholen is er uh, goed uh, uh, voorlichting gegeven. En uh, de kinderen hebben een uh, vuurwerkbril uh, gekregen, CQ, uh, aangeschaft. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk het, uh, het, het enige positieve uh, bericht... wat ik in dit uh, nieuwe jaar uh, te melden heb. En weet u ook uh, welk type vuurwerk hier het meest bij voorkomt? Nou, wat, uh, de, de meest ernstige uh, letsels uh, zien we toch uh, door uh, hetzij vuurpijlen, hetzij uh, uh, de zogenaamde cakes. Dat zijn dozen die je aansteekt en daar komen dan, uh, dan siervuurpijlen siervuurpijlen uit. Uh, dat uh, die uh, dozen dan op de een of andere manier te vroeg ontploffen, uh, althans degene die het aansteekt, het dan... Uh, uh, niet op tijd kan, uh, kan wegkomen bij het uh, aansteeklond. En, en verder natuurlijk uh, ja, mensen die uh, geraakt worden door vuurpijlen uh, die in, uh, in de buurt afgestoken worden. Hoe verliep de nacht uh, bij u in het ziekenhuis? Heeft u, had u zelf eigenlijk dienst? Ja, ja, ja ik had dienst. En? Uh, Hectisch? Uh, nou, uh, uh, wij, uh, uh, wij zijn dit natuurlijk uh, gewend. Het is wat je, wat je al de, de, de laatste 15 jaar aan je voorbij ziet komen. En uh, ja, het, het neemt eigenlijk alleen maar toe. Uh, het enige positieve bericht is dat je inderdaad wat minder uh, ernstige letsels bij kinderen krijgt. Dus die boodschap is uh, vooralsnog... Uh, uh, goed aangekomen, maar uh, het jaar is nog jong. We zitten pas op 46 uh, ogen en uh, we zullen de komende dagen uh, dat uh, cijfer wel uh, uh, zien stijgen. hoor. Dat, daar, uh, daar ben ik wel uh, van overtuigd. Ja, u pleitte rond de kerst al voor strengere regels voor vuurwerk en ook betere handhaving. U bent niet voor een algeheel verbod, hè? Ja, wij uh, Nederlandse oogartsen zijn al vijf jaar... Voor een uh, algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Toch wel? Uh, absoluut. En uh, het, het punt is dat, uh, uh, dat wij vinden dat uh, vuurwerk door professionals afgestoken moet worden. Dan is het een, een prachtig schouwspel. Maar uh, vuurwerk uh, is ook heel mooi om naar te kijken. Maar het moet niet het laatste zijn met je ogen zien. Nu moet u zelf zo gaan opereren. Ja. Ook vuurwerkslachtoffers? Ja. Uh, we hebben drie operaties van drie vuurwegslachtoffers... Uh, die we zo proberen uh, te helpen en oog te behouden, CQ, uh, het gezichtsvermogen te behouden. Ja, maar met wat voor gevoel staat u er dan straks? Want dit was niet nodig geweest? Uh, nee, ik denk dat uh, dit grotendeels uh, niet nodig uh, is, is geweest. Maar ja, uh, ik denk dat uh, de politiek uh, aan zet is... Uh, wij uh, klagen al uh, vijf, zes jaar dat dit uh, afgelopen moet zijn. Maar uh, kennelijk is men en uh, de landelijke politiek daar toch uh, doof voor. Hij wilde de problemen niet zien. Tjeer de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Hartelijk dank dat u ons nog even te woord wilde staan. En sterker vandaag. Grake. Ja, dank u. Daar. Zo, twee minuten voor negen, Marcel. Dit was het Radio 1 Journaal. De eerste keer met mij, onze eerste keer. Ja. En? Ik vond het leuk. Ik ook. Gaan we het morgen weer doen? Ja, laten we het morgen inderdaad weer gaan doen. Uh, vanaf zes uur. Uh, nu kunnen we gaan luisteren naar Guylaine Plag en Jurgen van den Berg... met het programma De Ochtend. Hallo. Goedemorgen. We gaan hebben ik? gisteravond al even geoefend als danspartners. En dat ging goed. Dus ja hoe hoor. dit voor de eerste ja keer Ja hoor. Tuurlijk. Wat gaan jullie doen? Uh, veel uh, nieuwe actualiteiten uh, en gesprekken. Maar ook vertrouwde elementen die je uit lunch nog kent misschien. Met de reportageserie stand.nl, mediaforum. En natuurlijk, Jurgen onze trots nationale nieuwsquiz. En samen, hè? Samen. Samen. We elkaar erdoor, jongens. Nou, en meisjes. Op 1 januari, mensen. Oké, okay, gelukkig nieuwjaar. Hetzelfde. En veel plezier zo dadelijk. En zoals gezegd, morgenochtend 6 uur zijn wij weer het NOS Radio 1 Journaal. En de NOS houdt u natuurlijk, bent u van de NOS gewend. De hele dag op de hoogte van het nieuws in binnen- en buitenland. Prettige dag. De week van het Avro Radiotheater.